De Belastingdienst heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd aan mensen die te veel privé-kilometers maakten met hun auto van de zaak. Het gaat om zo'n 9000 automobilisten. Uit steekproeven blijkt dat 30% van de mensen die zeggen de auto van de zaak niet privé te gebruiken, dat toch doet. De VS heeft het wrak van de helikopter terug die werd gebruikt bij de actie in Pakistan tegen Osama Bin Laden. De Black Hawk was uitgerust met geavanceerde apparatuur en raakte beschadigd toen hij wilde landen bij de villa van Bin Laden. Commando's bliezen de helikopter vervolgens op om te voorkomen dat de geheime technologie in verkeerde handen zou vallen.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 In de Randstad staan files op de A4 naar Amsterdam, daar rijdt het langzaam over 5 kilometer. Tussen Leidschendam en Soeterwoude, A7 richting Zaandam, bij de af de Wormen 2. A15 in de richting Europort, 2 kilometer bij Spijkenisse. A20 richting Gouda, rijdt het langzaam over 2 kilometer. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de A27, Breda naar Utrecht, ook 2 kilometer bij Lexmond. En nog een korte file op de A28 naar Utrecht, bij Amersfoort 2 kilometer.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 Essa boca é linda, tua boca é linda, essa boca é linda, tua boca é linda, essa boca é linda. <risos> 6.9 CFM I'm in pocket Ga I'm gonna use it intention I'm feeling gonna make you make you make you Damn me